10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn een paar honderd mensen... gewond geraakt na rellen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Duizenden mensen demonstreerden daarom dat ze vinden dat de politie... te weinig deed tijdens de voetbalwedstrijd in Port Said... waarbij 74 doden vielen. De betogers gooiden vanavond stenen naar het ministerie... waarna de politie traangas inzette. Minister Spies bekijkt of de Europese regels... voor het huurbeleid kunnen worden aangepast... Nu komen mensen die meer verdienen dan 33.000 euro... niet in aanmerking voor een goedkoop huurhuis... maar ze kunnen ook geen betaalbare woning vinden in de vrije sector. Spies ziet wel wat in het PVDA-plan... om woningcorporaties ook voor die mensen huizen te laten bouwen. Op Schiphol is een vader aangehouden... die met zijn kind wilde vertrekken voor een enkele reis naar Turkije. De Marisocé vermoedt dat de man uit Den Haag... zijn anderhalf jaar oude kind wilde ontvoeren. De moeder wist niets van de geplande reis af. Ze heeft aangifte gedaan tegen de vader van haar kind.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 Minister Schippers bekijkt of er een waarschuwing kan komen op flessen alcohol tegen drinken tijdens de zwangerschap. Dat drinken tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Medisch specialisten riepen vorig jaar op tot het introduceren van zo'n logo. Het weer, vannacht steeds minder wind en flink kouder. Mogelijk in Limburg zeer strenge vorst. Morgen toenemende bewolking en vanuit het noorden op steeds meer plaatsen sneeuw. Verder bijna overal aanhoudende vorst. Dit was het NOS Journaal.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 Ga naar handenaf.nl en laat je stem horen. Dit is een boodschap van sieren. Langs de lijn met Jack van Gelder. Een bijzonder goede avond. Buiten is het koud. Binnen zitten Tigo, David en een kleine broertje Wimke. En we gaan uh, eens even naar de headlines. Wie plaatst zich als laatste bij de laatste vier van het knvb toernooi? Wordt het PSV of NEC? U hoort het van Bas Stigler. Voorlopig uh, staat PSV op een 3-2-voorsprong in het thuisdubbel met NEC. Speelt PSV bepaald niet goed. Mede om die reden doet NEC dus nog mee 3-2, nog een half uurtje te gaan. Een doelbedrijf in eerste helft is er geweest. Een kwartiertje onderweg in het tweede bedrijf. Daar is nog niet zoveel gebeurd. En het enige wat er eigenlijk echt gebeurd is, is nu een botsing tussen Wijnaldum en Nuitink. Die allebei voor de bal gaan, maar die allebei niet raken, maar wel elkaar. Straks meer informatie over de slachtoffers. Meestal even verder met de headlines. De Nederlandse hockeyvrouwen zitten bij de laatste vier van het toernooi om de Champions Trophy wel te verstaan. Dus. Ja, voelt wel goed. Het uh, voelt echt als een enorme eer aan, uh, aan bekroning op afgelopen jaar. En het is echt gewoon een hele mooie eer gert Verbeek heeft het naar zijn zin bij AZ en AZ heeft het naar zijn zin met Verbeek. Dus is vandaag zijn contract opengebroken. Tom Gerbrands is er ook blij mee. We zijn een, uh, geen kopende club, maar een opleidende club. En binnen die visie uh, hebben we een geweldige zet gedaan. En hij vindt het zelf ook om uh, hier te blijven tot 2015. Verder, Epke Zonderland, die vormbehoud vorm behoud had getoond. Oh nee, toch? Eigenlijk niet, zegt de bond nu. We hebben met de zaakwaarnemer van de oud de Sheriff Ekrami en Hosam Ghali... die gisteren in Egypte moesten rennen voor hun leven. En wat te denken van uh, Brian Megens. Ooit een dikke darter en nu een slanke wielrenner. Frietje, frikandelletje, witte ballen. Joppiesaus, hier ook zeker bekend. Ja, jij was echt zo'n vatzige figuur. Ja, zeker. Tja, wat is er nou tegen een frikandelletje? Dat en meer tot 11 uur in NOS Langslijn. Lijn. We gaan weer terug naar Eindhoven. Volgens mij, Bas, zit jij 59 minuten ruim nu te kijken naar een buitengewoon leuke bekerconfrontatie tussen PSV en NEC. Ja, in die zin dat het spannend is en dat er van alles gebeurt en dat er goals zijn geweest. Maar het is ook van PSV-kant dan met name armentierig slecht. Omdat het over, zeker in de eerste helft ongeconcentreerd leek. Er ongelooflijk veel mis ging. achter de man, niet zuiver, slecht in de duels. En zo blijft NEC in leven. ploeg heeft dus twee goals gemaakt in Eindhoven. Dat was ook al ruim 40 jaar niet meer gebeurd. Maar om die reden is het dus wel de moeite waard. Ik had nog informatie beloofd van het front van de slachtoffers. Nuitink is weer terug binnen de lijnen. Maar dat gaat voor Wijnaldum niet meer gebeuren. Die gaat zometeen vervangen worden. En zijn vervanger staat al klaar. Dat is Zakaria Labiat die dus op de bank begon. Lens in de basis. En die mag dan nu alsnog gaan komen. PSV valt aan. Doet dat via Mertens. Maar de diepe bal die door Mertens wel... Nou ja, bijna bereikt wordt in het strafgebied van NEC, wordt niet helemaal bereikt. Ik zit trouwens nu naar de monitor te kijken, waar blijkbaar Wijnaldum ook nog een bloedneus heeft overgehouden aan zijn botsing met Nuiting. Want die, nou ja, het shirt van PSV is al rood met wit, maar dat wit is een beetje weg. Het is nu helemaal rood. Labiat hoort u op de achtergrond, is in het elftal gekomen voor het laatste half uur. Wijnaldum dus, ik denk, met een probleem aan de neus naar de kant tegelijkertijd, toen hij met Nuiting gebotst was... Toen wilde hij opstaan nadat hij even kortstondig verzorgd was. En toen moest hij echt twee stapjes ter herstel naar achteren doen toen hij opstond. Omdat hij bijna omviel. Dus ik denk dat er ook nog een klein hersenschuddertje bij hoort. Vrees ik voor PSV. Nu krijgt Toivonen een schop van Nuiting trouwens. Toivonen blijft zitten en slaat met de hand op de grond. Om de pijn de grond in te laten verdwijnen. Het is een behoorlijk harde grasmat vrees ik. Dus daar zou ik niet te hard op slaan. Dan ben je nog je hand kwijt ook. Maar een vrije schop voor PSV is op zijn plaats. PSV maakt het zichzelf dus eigenlijk vind ik een beetje moeilijk. Zeker omdat het na een kwartier of na vijf minuten al op een 1-0 voorsprong stond via Mertens. Maar toch daarna eigenlijk allemaal wat niet deed. En dus nu maar moet hopen dat het in deze wedstrijd NEC niet langs zij ziet komen ook. En dat er nog een verlenging aan zit te komen ook in Eindhoven. Dat zou ook maar zo kunnen. Dan wordt het helemaal een leuke en lange avond. Een half uurtje nog. PSV heeft in de tweede helft wel vooral de bal. Maar kansen zijn er eigenlijk nog niet geweest. Het is 3-2 voor PSV in Eindhoven. Ik hoorde je eerder, Bas, bij BNN zeggen dat de wisselspelers van NEC niet op de reservebank zaten, maar in de kleedkamer. Dat had de trainer opgedragen, de trainer Pastoor, en dat werd goed gevonden door de KVB. Zijn ze nu inmiddels aan het warmlopen in de kantine? <laughs> ja, zo mooi zijn het ja. nee, Nu zijn er een aantal zijn aan het warmlopen. Dus die zijn door Pastoor uit de kleedkamer Dat zijn gaan. de nefgozetjes natuurlijk. Ja, precies. Platje hè, voorop. <laughs> nee, maar Pastoor heeft dus echt gezegd voor de mensen die nu pas inschakelen... hij vindt het te koud om op de bank te zitten. Dus ga in de kleedkamer zitten. Nou, Dat zeg je terecht dat mag, want dan moet je wel even checken of dat allemaal maar zo kan. Dus die hebben daar voor de televisie gezeten. en Nu zijn er een paar nodig en die lopen warm. Een platje is er daar in ieder geval één van, zie ik. Goed, we komen straks weer bij je terug. 3-2 ja. is dus de tussenstand in Eindhoven. Uh, het zou denk ik niet gebeurd zijn, hoor. Uh, spelers die in de kleedkamer mogen zitten en niet op de bank... bij het AZ van Gert-Jan Verbeek. En daar zijn ze voorlopig ook nog niet vanaf van Gert-Jan Verbeek. En dat klinkt ook helemaal niet zoals het is, want het is heel positief. Ze willen met elkaar doorgaan daar in Alkmaar. Het contract is opengebroken en verlengd tot 2015. Ayot Kloosterboer ging vanmiddag naar de persconferentie... en vroeg Verbeek waarom hij heeft bijgetekend en waarom nu? Nou, nu dat had te maken met het feit dat AZ uh, met mij begon te praten over de toekomst. En, en die was wat overstijgend uh, dan mijn contract uh, doorliep. Hè, want dat uh, is uh, na dit seizoen nog één seizoen. En uh, ja, komende tot, uh, t, uh, tot die gesprekken uh, was het wel uh, voor AZ ook belangrijk om, om te kijken of ze uh, in, de leiding, in, in de leidinggevende wat stabiliteit konden krijgen. Dus dat had te maken met de functie van, uh, van Ernest, van Toon en, en, en mijn persoontje. Nou ja, dan moet er altijd één iemand zijn die de eerste stap zet. En zij vonden het belangrijk dat voor de komende jaren bekend was wie, uh, wie de hoofdtrainer zou zijn van AZ. En dus hebben ze mij gevraagd of ik daar overal nadenken. Nou, dat, dat heb ik gedaan. Er zijn een aantal vervolggesprekken geweest. Wat met name ging over de invulling van de staf, uh, de, de faciliteiten, accommodatie, de toekomst van AZ. En, uh, nou, en dat, dat, dat alles met elkaar uh, heeft mij doen besluiten om, om, om daar ja tegen te zeggen. En, ja, de waardering die, die spreekt met name ook uit in het feit dat het een, een, een, een 3,5 jaar is waarin mijn contract wordt opengebroken. En dat, dat is een mooie, dat is eigenlijk een felicitatie waard. Ja. De opleiding en inpassing van de jeugd, daar ben je ook nadrukkelijk bij betrokken geweest. Is dat een extra motivatie geweest om er langer bij te blijven? Nou ja, een van de dingen die besproken zijn heeft het te maken met het, ook hoe het elftal in de toekomst gaat uitzien. En daarin wordt de jeugdopleiding bij AZ steeds belangrijker. Je ziet ook een verschuiving in scouting, dus dichter bij huis, jonger over het algemeen. Nou ja, en daar, uh, um, daar voel ik mij zeer prettig bij, laat dat duidelijk zijn. En, uh, ja, en wij willen graag daar een vervolg aan geven. En ik denk dat de eerste stap uh, heel belangrijk is geweest, uh, de nieuwe trainingsaccommodatie. En dan uh, kunnen we nog meer vruchten gaan plukken van die, uh, van die goede jeugdopleiding die er al is. Je zet net een hele mooie zin over uh, het woord vertrouwen. Kun je daar iets meer, wat, wat is dat? Met vertrouwen tussen jou en AZ? Nou, een van de, de, ook een van de belangrijkste redenen is, heb ik al aangegeven, de staf. En de staf, daar valt eigenlijk ook de directie onder. Ik werk ook heel prettig samen met, met Tone en met, met Ernest. En als je wilt samenwerken, is vertrouwen heel belangrijk. Nou, en dat, dat, de afgelopen anderhalve heb ik niet anders meegemaakt... Als, ...als dat ik de medewerkers waar ik mee, mee te maken heb... ...van directie tot en met medische staf, technische staf... Dat het allemaal mensen zijn uh, die betrouwbaar zijn, die te vertrouwen zijn en waar je goed mee kan samenwerken. Nou ja, en en dan, dan haal je ook goede resultaten. Toon Gerbrands, gefeliciteerd, blij mee? Ja, ik ben heel blij met dat Gert Jan Verbeek zich uh, tot 2015 aan AZ heeft gecommit. Mm -hmm. Het is een trainer volgens mij die ontzettend bij ons past. We zijn een, uh, geen kopende club, maar een opleidende club. En binnen die visie uh, hebben we denk ik een geweldige zet gedaan. En hij vindt het zelf ook om uh, hier te blijven tot 2015. Mm -hmm. Bij tekenen stond net één term centraal, dat is de term vertrouwen. Is dat zo goed? Ja, het is, kijk, het is uh, vertrouwen is een gevoel. En uh, het feit dat hij dat noemt, uh, zegt al heel wat. Dat is denk ik ook een stuk waardering voor de, voor de mensen in de organisatie waar hij mee werkt. En misschien ook wel het management uh, binnen, binnen AZ. Dus hij geeft aan dat hij dus vertrouwen heeft uh, in, in onze samenwerking. Ja, dat is uh, in de sport wel redelijk iets unieks. en Zeker als je op dit moment anderhalf jaar al zegt, uh, dat vertrouwen heb ik er wel in. Ja, mooi woorden. Ja. Hoe is dat tussen jullie? Want hij is een type recht door zee. Ja, maar dat is nou het mooie van vertrouwen. We hebben, als je praat over bijvoorbeeld twee jaar geleden, het eerste gesprek wat we met hem hadden, twaalf uur vergaderd, allemaal dingen besproken. En alle dingen die we afgesproken hebben, daar komt hij nooit meer op terug. Dus we, de, de, we moesten een deel saneren, we moesten wat transfers doen. Het was allemaal helder. En daar hoorde me helemaal niet meer over, want we waren duidelijk. En dat is ook een vorm van vertrouwen. Dat past bij elkaar dus. Dat, dat, past, dat past zeker bij elkaar. Het is, uh, ja, wij ook, wij maken afspraken met elkaar. Hij vraagt ook aan ons, van uh, als ik blijf wil ik ook dat er commitment is van, van de rest van, de, van die directie. Ook dat past in de vertrouwensrelatie. Nou, dat, dat was een het kortste onderwerp om mee over te praten. Dus daar uh, waren twee letters ja. Dus met andere woorden, dus de, de, de staf en de stabiliteit van Z de komende jaren staat wel vast. Ja. Het klinkt alsof het niet zijn laatste contractverlenging is. Nou, dat weet je nooit. Ik bedoel, wij, wij zijn een club zelf, als je kijkt naar die historie met Adriaans, met Van Gaal enzovoort. Die allemaal langdurig contract hebben gehad hier. Jan van Beek past daar ook weer in, in die filosofie. En de trainers die bij ons weggaan zijn, waren zelf toen een volgende stap in de carrière. En als het goed gaat en in de vertrouwensrelatie stand blijft. Ja, dan uh, ja, kan het ook wezen dat het misschien niet het laatste contract is. Maar hij heeft zelf wel aangegeven dat het dan een beetje ook in het buitenland ligt. Dus ik denk dat het nog een keer gaat lukken. Ja, zit daar een clausule in? Er zit in 2014 en na het seizoen een clausule in dat hij de mogelijkheid heeft om uh, naar het buitenland te gaan. Anders dan Gerbans waar het gaat om de contactverlenging van gert Verbeek van Beek bij AZ in 2015. PSV tegen NEC, we verlieten jou met 3 uh, tegen 2. Ik ken jou wat langer. Als er gescoord was, had je je gemeld. Ik zit te kijken, Bas, naar de wedstrijd. En ik zie uh, gaandeweg dit seizoen een steeds volwassen worden NEC. Ja, klopt. Die zijn natuurlijk sowieso goed weer uit de winterstop gekomen. Met twee overwinningen bij de aartsrivaal. Vitesse vorige week tegen ADO. Voor de ze er ook twee, hoewel één was een bekerwedstrijd tegen amateurs, maar toch. De zwakste man van PSV gaat nu naar de kant, dat is snel om te zeggen, want hij is pas 17, maar Jetron Willems heeft zich werkelijk aan alle kanten voorbij laten lopen vandaag. En Stijn Wuitens is in het elftal gekomen, die wordt dus nu, dat heeft hij wel vaker gedaan overigens, linksback. Uh, omdat dat toch een beetje het probleem bij PSV is geweest. Een prachtig moment van zo even. Van de Velden troeft voor de zoveelste keer Willems af. Loopt het strafschopgebied binnen van PSV. Krijgt een heel piepklein duwtje van Willems. Denkt ik ga liggen, dan krijg ik vast een strafschop. Schijt zegt de makkelij staat erbij en zegt absoluut geen penalty, doorspelen. En tien seconden later staat PSV met 4 tegen 2 op de held van de NEC. Maar speelt het het niet uit omdat het allemaal te lang duurt. En de paas uiteindelijk wel voor de goal komt naar Toivonen. Maar die schiet hem dan tegen een verdediger en uiteindelijk tegen Babels op. En zo in de mum van tijd had PSV en in de problemen kunnen komen... en de wedstrijd eigenlijk ook kunnen beslissen. Maar voorlopig gebeurt het allebei niet. Dan betekent dus dat het spannend is. 3-2 nog altijd met nog 20 minuten te gaan. Maar PSV zoekt naar de vorm. Het NEC, maar dat heb je terechtgezegd... is natuurlijk wel een ploeg die langzaam maar zeker wel... omdat Alex Pastoor gewoon een goede trainer is. Daar komt waar het moet komen. Namelijk eh, tot heel aanvaardbaar voetbal. Met hele behoorlijke voetballers ook. Want Schöne, dat heb ik wel vaker gezegd... blijf ik een genot vinden om naar te kijken... Maar ook als uh, types als George en Van der Velde het op hun heupen hebben. Dan zijn ze zeer bruikbaar. Spelers die natuurlijk ook bij ploegen als Utrecht en AZ onder contract hebben gestaan. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. NEC heeft de bal weliswaar achterin. Maar Tas verdedigt mee. Geeft zijn tegenstander. Selezi een duw. Het is een licht duwtje. Matafse is boos dat de scheidsrechter ervoor fluit. Maakt zelfs nog een wegwerpgebaar. Geel blijft hem bespaard. NRC neemt als een soort wisselgeld, lijkt het dan de vrije schop. Slecht. Dan kan PSV er alsnog mee vandoor. Via Labiat. Solootje. Labiat rand. Strafschopgebied. Labiat. En... <laughs> hij schiet hem naast. Maar het is hooguit een halve meter. Want hij kan echt voetballen. Ondanks wat er allemaal met hem en zijn contract gebeurt bij PSV is hij, eh, als hij gewoon de bal in zijn buurt heeft, een begenadigd speler. Dat blijkt hier. Goede versnelling, een aardig schot, maar net naast. Het blijft dus 3-2. Het blijft dus spannend in Eindhoven. Nog de speler officieel daar. 20 minuten. We komen straks nog terug bij Bas. En uh, voor de eerste keer in de geschiedenis wat mij betreft... Uh, bij Langs de Lijn mag ik ook zelf een beetje bepalen wat voor muziek er is. Dus we gaan luisteren naar Michael McDonald. Geniet u maar. So Look Dat was Michael McDonald op versie versieafverzoek van Tom van Hek met Baby Can I Change My Mind. We gaan nu naar Eindhoven, PSV NEC. Die Nuitink die heeft een uh, hard hoofd van NEC, want die is uh, al in botsing gekomen met Wijnaldum. Ik heb dat verteld, Wijnaldum moest er geblesseerd af. Nuitink staat er nog altijd en die dacht, nou dat kan ik dan nog wel een keer doen. Dit keer probeer ik het dus met Toyfonen, weer de koppen tegen elkaar. En Nuitink uh, nu in de buurt van Mataf. dit keer raakt gelukkig een van de tweede bal. En uh, blijft verder leed hem bespaard. Maar die heeft een hardhoofd. hoofd. kwartiertje nog te gaan. PSV NEC is 3-2. In het voordeel van PSV dus dat het uh, bij tijden en moeilijk heeft met NEC. Daarbij moet je zeggen dat NEC er ook al niet wat we zeggen, een minuut of twee... 15 niet serieus in de buurt van dat doel van Titon is geweest. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt door Mertens, die mee verdedigt en Selesie het opkomen van Selesie probeert te verhinderen. Dat lukt. Maar dat wel ten koste van de vrije schop. Er is gewisseld bij NEC, daar zijn Kolwijk en Zeefuik naar de kant gegaan. En Goosens en Platje erin gekomen. Platje, de Golden Boy. de... Prachtige invaller die dan uh, nu bij de bal kan komen. Maar zich door Marcelo in de lucht laat aftroeven. Dat is dan geen schande, want platje kan veel. Maar koppen is niet zijn specialiteit. En zo krijgt NEC ter hoogte van de middellijn wel weer de bal in de ploeg. Omdat het daar goed oplet. En van Eider kan pasen. Kijkt, wat heeft hij gezien? Platje gezien? Marcelo kopt weer. En dan komt die bal bijna voor de voeten van Gozens. Die wordt dan door Manolev van de bal gelopen. We gaan allebei naar de grond. Scheid er staat ernaast en zegt: Ik zie niks. Of ik zie van alles. Maar niet dat er iets verkeerd gaat. Dus wat mij betreft mogen we doorvoetballen. En dan kan Lens er met de bal vandoor aan de andere kant. Lens, Mataski's positie. De bal gaat naar Matas buiten spel. Hij stift hem nog over de keeper heen. Prachtig in het doel, maar dat telt niet. Want de vlag omhoog, want Matas stond op het moment van Pasen buiten spel. Daar geen twijfel over bij de grensrechter en ook geen twijfel bij de scheidsrechter. Maar dat kunnen ze beter wel hebben twijfel, want het klopt niet, zie ik in de herhaling. Want Matafse staat geen buitenspel. Daar wordt dus PSV in doelpunt door de neus geboord. Kwartiertje voor tijd. 3-2 is het. NEC komt. Bal voor het doel. Daar staat George. Daar staat Platje. Die wil met een wippertje de bal over Titon heen tillen. Vanaf een meter of 15. Maar de bal heeft niet genoeg snelheid. Niet genoeg vaart. om bovendien niet in juiste richting. En komt in de handen van de keeper. Het is nog niet gedaan, hoor je te zeggen dan. Want het is 3-2. Bekervoetbal, kwartier voor tijd. Of brengt Lens daar nu verandering in? Die begint aan de solo, maar loopt zich vast en is de bal weer kwijt. Het is dus inderdaad nog niet gedaan. Nee, wij noemden dat vroeger plaantjesbasketbal. Twee ploegen die als een gek op het andere doel afstormen... zonder dat uh, de ander er iets aan proberen te doen. Kortom, het kan nog leuk worden in het laatste kwartier daar. We gaan turnen, althans uh, in deze uitzending. Als ik er alleen aan aan het denk, heb ik een spierscheuring. De strijd om uh, één Olympisch ticket tussen de turners... Epke Zonderland en Jeffrey Wammes... wordt door de beleidsbepalers op amateuristische wijze... zou je kunnen zeggen, begeleid. De gymnastiekunie de KNGU, verklaarde vanavond... dat in tegenstelling tot eerdere berichten... Epke Zonderland geen uh, vormbehoud heeft getoond... bij het Olympisch kwalificatietoernooi van vorige maand... en dat alleen Jeffrey Wammes aan alle voorwaarden voldaan heeft. Zeer binnenkort wordt bekendgemaakt... wie er mag deelnemen aan de Olympische Spelen in Londen. Aan de telefoon onze turnverslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Hoe kan dit? Ik begrijp het niet meer. <laughs> Ik eerlijk gezegd ook niet meer. Je zou haast gaan denken dat de turnbond de regels niet meer goed snapt. Daar heeft het in ieder geval alle schijn van. Ja, het leek wel een beetje een onwaarschijnlijk verhaal. Epke Zonderland die vormbouwt zou hebben getoond op een ander toestel dan de Rekstok... tijdens dat test-event in Londen. Maar de topsportmanager van de turnbond Ad Roskamp die heeft er lang over nagedacht en gepraat en geoordeeld van... ja, er staat nergens dat je vormbouwt op hetzelfde toestel moet tonen. En ja, dat bracht hij naar eigen zeggen, naar buiten... om duidelijkheid te scheppen voor de sporters... En wat gebeurt er vervolgens nu? De voorzitter van de Turnbond die zegt dat er geen sprake is van vormbouw, dus nou ja, daar gaat je duidelijkheid weer. Kortom, er is sprake, wordt er dan gezegd, van miscommunicatie tussen die Ad Roskam, die topsportmanager, het NOC NSF en de communicatieafdeling van de Turnbond. Wat op zich alweer een raar verhaal was, want die Ad Roskam was er vast van overtuigd dat er wel degelijk sprake was van vormbouw bij Epke Zonderland. Dus ja, het klinkt als een heel, heel raar verhaal. Het gekke van het verhaal is dat er binnen nu en een paar dagen... wellicht morgen al bekendgemaakt wordt wie er nou naar de Olympische Spelen zal gaan. Eh, als dat morgen bekendgemaakt wordt... dan eh, zal Epke Zonderland vanavond nog ergens een kwalificatiewedstrijd moeten doen... aan een rekstok, want anders lijkt het me dat wanners dat gaat worden. Nou, dat is in ieder geval het verhaal zoals dat door Jeffrey Wammes wordt uh, uitgelegd. Maar ook daar kijken ze dan weer anders tegenaan. Het is eigenlijk een soort van uh, tweestrijd tussen uh, aan de ene kant Jeffrey Wammes... aan de andere kant de Turnbond gesteund door uh, NOC-NSF. Uh, de advocaat van Jeffrey Wammes die zegt... ja, je mag pas worden voorgedragen voor uh, de Olympische Spelen aan NOC-NSF... als je aan alle eisen hebt voldaan, dus ook aan vormbehoud. En aan de andere kant heb je dan de KRGU en uh, die Ad Roskamp die zeggen... van: ja, maar vormbehoud maakt geen deel uit van de kwalificatieprocedure... want daarvoor gelden alleen maar de nominatie en de eis van de internationale Turmbond. Nou, daaraan hebben zowel Jeffrey Wammers als Epke Zonderland voldaan. En dan geldt vormbehoud als een soort van extra bepaling... wat je ook in de maanden naar de Spelen toe nog kan behalen. Kortom, dat zou dan weg dan wel weer effenen voor Epke Zonderland. Dat is de uitleg van de Turmbond. En de vraag is nu wie daar het sterkste in staat. De vraag is allereerst natuurlijk voor wie er gekozen gaat worden. Maar als je de regels zo leest en je weet dat de Turmbond heeft gezegd... dat we voor de medaille kandidaat gaan dan heeft het wel alle schijn van dat ze voor Epke Zonderland zullen gaan. En dan is de vraag of Jeffrey Wammes zich daarbij neerlegt... en of die advocaat van Wammes dat ook bij de rechter wil gaan uitvechten. En dan ben ik wel benieuwd wat hij gaat zeggen. Ja, want dat is eigenlijk een beetje aangekondigd. Hè? Als Wammes het niet wordt, dan komt er een eventuele rechtszaak. We kennen het inmiddels uh, ook binnenkort uit de judowereld... waar uh, zaken worden aangevochten. Hoe kansrijk zijn dat soort processen? Ja, nou, het, het punt is natuurlijk een beetje met zo'n uh, proces dat zo'n rechter moet wegen van... ja, wat staat er nou precies in de procedures? En die procedure van uh, zowel de Turmbond als ook van NOC-NSF... als het gaat om uh, de kwalificatie voor de Spelen... die is vrij sumier. Kortom, niet alles is heel duidelijk gedefinieerd. Uh, en dan wordt het dus inderdaad de vraag van... Uh, hoe staan de zaken op papier? Hoe kijkt een uh, rechter daartegen aan? Um, klaarblijkelijk twijfelde de turnbond over het begrip vormbehoud en uh, of uh, Epke Zonderland daar nou wel of niet op had voldaan op dat andere toestel. Uh, er staat nergens dat hij dat op hetzelfde toestel had moeten doen, was de uitleg, maar klaarblijkelijk is daar toch weer twijfel over gerezen. Nou ja, datzelfde kun je, je natuurlijk voorstellen als het gaat om de vervolgvraag van ja, had Epke Zonderland nou al vormbehoud moeten tonen of kan die dat nog gaan doen? Staat ook eigenlijk nergens zwart op wit of daar een periode voor staat. En dan moet de rechter dan dus ook weer over oordelen. Dus als ik Jeffrey Wammes was, dan zou ik in ieder geval van mijn kansen wagen bij de rechter. Wat denk je zelf? Uh, nou, ik denk uiteindelijk dat als je als puntje bij paaltje komt... dat uh, Epke Zonderlandse worden aangewezen door uh, de Turmond. Ik denk ook dat de Turmond het idee heeft dat ze uh, aardig sterk staan... als het gaat om dat vormbehoud. Dat dat de komende maanden nog getoond kan worden. Uh, kortom, uh, ik heb zo'n vermoeden uh, dat het wel die kant op zal gaan. En uh, ja, afgaande op het feit dat ze wel het idee hebben dat ze sterk staan... Um, kan ik me haast niet voorstellen dat, ze, uh, dat de rechter daar niet dan in meegaat. Maar ja, goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar waarom en, uh, dan vandaag naar buiten wat er naar buiten kwam. Ja, dat kan je af gaan vragen inderdaad. Het, het heeft er wel schijn van alsof de Turnbond enige vrees heeft voor de juridische procedures. En dat ze dus in ieder geval alles waar twijfel over reist willen uitsluiten. Het lijkt een beetje een juridisch steekspel. Maar hoe sterk een ieder daarin staat, dat is heel lastig te beoordelen. En zoals gezegd, het is ook maar weer de vraag hoe een rechter dat precies gaat wegen. Dus het zal in ieder geval wel een interessante strijd worden als het tot de, recht, tot de rechtszaal gaat komen. Ja, haalt een van de twee goud, zilver of brons? Op te spelen. Een ja. Hebke Zonderland zou het kunnen. Dat heeft hij bewezen. Hij heeft op een WK al twee keer zilver behaald. Hij uh, ja, heeft nou een aantal ongelukkige toernooien achter de rug. Dat test-event in het WK uh, in uh, oktober vorig jaar maar uh, is zeker wel een, een kandidaat voor een medaille en uh, ja, een, een, een oefening die qua moeilijkheid uh, goed genoeg is om echt met de wereldtop mee te doen. En dat is een beetje het punt natuurlijk. Jeffrey Wammes is uh, wel een geheide finalist op sprong. Uh, dat heeft hij de afgelopen jaren wel bewezen, maar hij heeft uiteindelijk in 2007 voor het laatst een medaille behaald, een bronzen medaille op een EK. Nou ja, dat geeft wel aan dat hij op dat toestel niet echt wereldtop is. Hij heeft ook vaak uh, zelf ook gezegd dat hij eigenlijk moeilijker sprongen moet doen om daadwerkelijk een dan je naar het podium te kunnen doen. Dus ja, uh, als je gaat kijken naar medailles... dan is Epke Zonderland uiteindelijk natuurlijk wel de man ja. die je in, uh, in Londen op te spelen moet hebben. Maar Con ja, goed, het gaat ook om de procedure en hoe je dat op papier zet. Dus je krijgt dadelijk misschien wel de zure situatie... dat uh, de turnbond in het ongelijk zou kunnen worden gesteld door een rechter. Uh, daar waar het natuurlijk een volstrekt logische keuze zou zijn... om Epke Zonderland naar de spelen te sturen. Ja. Dus concluderend, Epke gaat en uh, uiteindelijk verliest uh, Wamers een rechtszaak. Ja, en het imago van de Turbond is uh, volledig omzeep, als je mij vraagt. Goed, dankjewel uh, Edwin. Wij gaan uh, weer naar het voetbal, want uh, we zitten in de laatste 10 zeg maar, minuten van de wedstrijd tussen PSV en NEC. Er is nog een minieme voorsprong voor PSV, maar het is toch nog steeds niet beslist? Nee, het is 3-2, dus er kan nog van alles gebeuren. PSV heeft de wedstrijd uh, tot twee keer toe wel zelf moeten beslissen. De laatste kans die het kreeg was de grootste trouwens, die was voor Lens. Na een uitbraak die snel was met een hakje van Matthijs. Lens op volle snelheid was eigenlijk de laatste verdediger al kwijt. Kwam het strafsoepgebied van NEC binnen. Toen kwam Babels op hem af. Daar wilde hij de bal volgens mij min of meer omheen slepen. Want toen werd het een soort halfschot op doel Dat hobbelde vervolgens heel knullig. Een paar meter naast. Dat had de beslissing kunnen zijn. De beslissing is er nog niet. Dat betekent dat NEC van bank is gaan spelen. Zoals het zo mooi heet. Een verdediger van Eiden naar de kant heeft gehaald. En Nederland een aanvaller in het elftal heeft gebracht. De reactie van PSV was een controleur erbij, namelijk Hutchinson in plaats van Toyvonen. Een PSV dat via Lens nu de bal heeft op 20 meter van het doel. Maar die komt niet tot een schot omdat Fados uitverdedigt. Als Lens de bal niet snel onder controle krijgt. En dan kan NEC zelfs aan een uitbraak gaan denken. De bal blijft de van de middellijn een paar keer stuiteren. Tussen vier mensen in. En dan wordt uh, aan de rechterkant Labiat weggestuurd. Daar is Comboy de vleugelverdediger van NEC nu bij. Labiat met een schaar. Is hij er langs op snelheid? Ja. Dan is de achterlijn heel dichtbij. Er komt toch nog een voorzet. Maar Taps kop door. Dan moet Merten schieten van 15 meter. Een beweging, een beweging en een schot. Maar over. Maar aangeraakt ook nog zegt Makkely, de scheidsrechter die daar zo dichtbij staat dat hij dat goed moet hebben gezien. Dan zal Selezi de bal hebben aangeraakt, dat is me eerlijk gezegd ontgaan. Maar die stond daar voor NEC nog verdedigend werk te verrichten. En dat betekent dat PSV nog een hoekschop krijgt. De klok inmiddels op 84,5 minuut. Stadion, de eerste mensen gaan weg merkwaardig gewijs. Zitten hooguit 10.000 mensen in het Philips stadion vanavond, dat is jammer maar begrijpelijk. Als de hoekschop van PSV komt, Strootman, Mertens. En dan moet Mertens, die de corner dus nam, nu met de bal aan de voet naar binnen dribbelen. En zou die kunnen schieten? Dat doet hij inderdaad. En in de redding van de keeper, Babos, is er wel één die je mag categoriseren als nood, Want die ziet de bal met een rotgang op zich afkomen. Uit een soort reflex steekt hij dan de handen omhoog. En dat voorkomt dan dat de bal in de korte hoek als een granaat binnenslaat. De zoveelste mogelijkheid voor PSV om de wedstrijd in het slot te duwen. Maar als je dat niet doet, blijft de deur openstaan. En dat weet NEC ook. 3-2, nog vijf minuten. Ga verder met hockey. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de halve finales bereikt van de Champions Trophy. Nieuw-Zeeland werd eenvoudig met 3-0 verslagen. De doelpunten kwamen van de stik van Kim Lammers, Maartje Pauwme en Lidewey Welten. Na afloop werd bekendgemaakt dat Maartje Pauwme is uitgeroepen tot de beste speelster van 2011. Haar hoort u straks, maar nu eerst de bondscoach, Max Caldas. Hij kon tevreden zijn, want Oranje bleef rustig tegen een sterk verdedigend ingestelde ploeg. Ja, dat klopt zo. En uh, gelukkig maar de zelf bleven we heel rustig onder. En we hadden we minder vast in de tweede helft. Een paar kansen tegen. Joyce was daar in uitstekend. Uh, Overal hebben we onze spel goed kunnen uitvoeren zoals we waren gewild. En uh, drie keer gescoord via velddoelpunten, uh, via corners erbij. Dus dat betreft een, uh, vind ik een uh, tegen hele uh, zeg maar, risicovolle tegenstander. Dat hebben we goed gedaan. Is dit het niveau waarop je het team graag wilt zien in deze fase? Een half jaar voor Londen? Voorlopig gaat het heel goed en ik denk dat uh, uh, de mindere dingen in ons spel zijn de dingen weer we toen niet getraind. Bewust niet getraind. Uh, en zijn de dingen die wij gaan trainen gewoon bewust. Dus na de Champions Trophy. Dus op dit moment ben ik heel tevreden. zowel fysiek als, als spel, hoe wij nu staan. Kunnen we beter worden? Absoluut. Dat is onze naastrecht dat elke potje in het toernooi gewoon beter wordt. En zeker in de volgende zes maanden. Argentinië of China wordt de volgende tegenstander. Wel jammer hè, dat je nu al Argentinië kan treffen. Of China? Ja, goed. Ik, ik, ik, ik, uh, we zien het wel tegen wie gaan we gaan betreffen. Het zijn allebei hele goede potjes. Eentje hebben we in de pool gehad. Dat is een dus hele zwaar het eerste potje van de, van de eerste deel van het de toernooi. En de tweede ja, is, het, is een hostland. En, uh, ze klaagt gewoon vleugels met het publiek hier. Dus uh, het wordt sowieso beide worden hele leuke potjes. Tot slot, uh, Max. Maartje Baum is gekozen tot beste speelster van de wereld over het jaar 2011. Terecht, in jouw ogen? Diek terecht. Zoals was de beste van allemaal... Uh, als leider, als cornerschutter, als veldspel, iets dat mensen gewoon bij de puimen een beetje niet zo veel waarderen, maar ik vind het gewoon echt technisch een van de beste spelers van de wereld en dat uh, ja, is een dik terecht. Maartje, gefeliciteerd. Je behoort nu tot een illustre rijtje namen in het vrouwenhokje, Luciana Amar, Natasja Keller, Minke Boy, Naomi van As En jij bent nu ook de beste ter wereld. Hoe voelt dat? Ja, voelt wel goed. Ik uh, echt als een enorme eer. Aan, uh, aan bekroning op afgelopen jaar. En het is echt gewoon een hele mooie eer. Ja, dit, uh, ja, dit overkomt niet iedereen. Hè? Waaraan denk je dat je dit aan hebt te danken? Want uh, ja, 2011, dat was een superjaar voor je. Maar uh, ja, je hebt nogal wat concurrenten. Ja, klopt. Ik heb uh, denk de laatste twee jaar heel veel stappen gemaakt en uh, ook een knop in mijn hoofd omgezet en uh, ja, echt vol voor, voor, voor het hockey gaan leven en uh, ja, ook met het vertrouwen van Max en de begeleiding zeg maar uh, op een nieuwe positie gaan spelen en mezelf daar gewoon heel veel ontwikkeld en uh, ja, gewoon afgelopen anderhalf jaar echt uh, ja, gewoon een stappen vooruit gesprongen en ja, dat levert dit nu op. Want ik kan me nog wel herinneren toen jij opkwam dagen als opvolger van AG Boomgaard. Je was linksachter. Je had nog wel wat moeilijkheden met je lijf. Je was niet altijd even soepel, niet altijd even wendbaar. Je schoot wel je corners erin overigens. Maar dat is allemaal veranderd, hè? Je bent nu een atlete geworden. Ja, toen ik erbij kwam was ik niet altijd even fit inderdaad. En uh, leefde ik niet zo voor de sport als ik de laatste twee jaar doe. En uh, dat is echt inderdaad een knop geweest in mijn hoofd die gewoon echt is omgegaan. En uh, vol voor de topsportleven. En, uh, ja, iedere dag gewoon het beste uit mezelf proberen te halen. En ook nu zeker uit het team. En, uh, ik vind het gewoon ook mooi te zien hoe het team zeg maar, de laatste anderhalf jaar stappen maakt. En we steeds, gewoon steeds beter worden. Nog één ding over Nieuw-Zeeland. Dat was wel een lastige wedstrijd hè, tegen zo'n verdedigende ploeg. Ja, dat was zwaar. Ze waren verdedigend gewoon sterk. En, uh, we moesten blijven spelen heel de hele wedstrijd om, om gaten te creëren. En we hebben gewoon dominant gespeeld. en uh, ja, Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. En we zijn gewoon rustig gebleven heel de hele wedstrijd. En uh, uiteindelijk gewoon een heel goede wedstrijd gespeeld. Dan gaan gauw weer naar Eindhoven. Slotfase. PSV-NEC 3-2 Bas. En een hoekschop voor NEC. Bal komt voor het doel. Wordt door Matas weggekopt. En door uh, Titon dan uiteindelijk gevangen. Maar PSV dat opnieuw. Kans heeft laten liggen om de wedstrijd te beslissen. Doet het zichzelf ook af en toe aan door echt ongelooflijk dom te verdedigen. Zo dom als NEC het trouwens nu doet. Want bijna de bal meekoppen in de loop van Mertens is op zijn gezegd niet het allerhandigst. Wat loopt voor NEC goed af. Dat kan nog een keer weg. Sterker nog, daar gaat Platje aan de aardig ontsnapt van Marcelo. Platje met een wippertje. Gaat naast. Hij heeft het al een keer eerder geprobeerd met een wippertje toe. Ging de bal centimeters over het doel van Titon. Die daar geen seconde rekening mee gehouden had. Nu zal hij het hebben voelen aankomen. Maar... Gaat de bal vrij ruim naast omdat Platje blijkbaar de aanwezigheid van Marcelo wel voelt. En niet goed met de voet tegen de bal kan komen. Maar PSV heeft een aantal steekjes laten vallen weer defensief in de voorbije minuten. Waar je als trainer op de bank voor zou schamen. Manuel heeft een keer zomaar de bal over de achterlijn gelopen. Marcelo een keer omdat PSV ook te weinig mensen achterin houdt. Geen echt slot op de deur heeft. En met 2 tegen 2 staat de verdedigen in de slotfase van de bekerwedstrijd. Die de bal ook maar weer dom moest wegtrappen en een corner weggaf. Kortom, domme dingen. Marcelo kopt nu de bal richting de middenlijn. Wie staat daar van PSV? Niemand. Strootman komt daar. Maar is eigenlijk net te laat. Kan de bal wel wegtrappen bij Schöne. Maar niet verhinderen dat NEC opnieuw balbezit heeft. En dus kan gaan aanvallen met de moeder wanhoop. Drie minuten extra tijd lopen inmiddels. Daar komt NEC Comboy moet een voorzet geven. Later aan Schöne. Schöne legt een breed voor Nijland. Zit net een PSV-been tussen. Dat gebeurt allemaal op de rand van het strafhofgebied van PSV. Waar de ploeg het eind over de bal nu ook niet meer weg krijgt. En George van de rechterkant opnieuw kan komen. Hij draait naar binnen. George en gaat schieten. Het schot wordt geblokt. Dan weggetrapt door Labiat. Weer ingeleverd. In dit geval bij Selezi. Dan wil Martaf toch wel naar de bal toe. Maar dat lukt niet omdat hij ook te laat is. En dan gaat Gozens van afstand schieten. Met het bekende hupje van hem. De bal één keer hoog houden. En dan schieten. We hebben hem een keer. Weergaloos mooi zien scoren, maar dat was alweer twee seizoenen geleden op die manier. Dit keer uh, gaat het wat minder en belandt de bal dichter bij de cornervlag dan bij het doel van PSV. Daar heeft Titon niet zo heel veel haast meer. Alex Pastoor staat langs de kant, dat doet Fred Rutte inmiddels ook. Dat geeft aan dat er spanning in het lijf zit van beide trainers. Fred Rutte zal uh, voelen dat zijn ploeg weer niet in staat gebleken is om de wedstrijd op een of andere manier ook maar te controleren. En Pastoor zal voelen dat er nog wel een stuntje in zit. Als het allemaal een beetje mee zit. Maar zit het dat ook? PSV aan de bal. Via Mertens. Kijkt om zich heen. Wie is er mee? Mertens. Daar komt wel Vuitens. De invaller die legt de bal voor het doel. Dan loopt Labiat er eigenlijk langs. En dan staat ook Matas op de verkeerde plek. En loopt het voor NEC dus voor de zoveelste keer goed af. Krijgt Hutchinson op het middenveld de bal. Die hij nog net een zetje mee kan geven in de buurt van Manolev. En Manolev mag dan een paar meter lopen met de bal. Houdt dan halp. Levert in bij Lens. Nog anderhalf minuut over van de extra tijd. 3-2. Nog altijd de voorsprong van, uh, voor PSV. Alle goals uit de eerste helft gemaakt. Mertens van de Velden. Matafs, Strootman, Schöne. In die volgorde waarvan de laatste drie vielen in de slotfase van dat eerste bedrijf. Terwijl Hutchins nu wegdraait van de, van de velden. De bal aan de buitenkant meegeeft aan Labiat. Labiat draait wat naar binnen. Labiat Zoekt naar ruimte op te schieten. Schiet de bal tegen een tegenstander op. En de CVD verdedigt uit. Doet dat eigenlijk slordig. Labiat heeft de bal weer terug. Komt dan voor de voeten van Mertens aan de linkerkant. Labiat, Matafs, Lens voor het doel. Mertens houdt rustig halt. Geeft de bal dan aan Matafs op 16 meter van de goal. Rustig naar Labiat. trucje. Maar wil een puntertje, lukt niet, raakt de bal niet. Die gaat terug naar de keeper, Babos, die geeft hem een hengst naar voren. Dan moeten we worden doorgekopt door Nederland. die doet dat wel. Maar in de voeten van Strootman, die hem op zijn beurt weer de andere kant trapt. En zo blijft PSV niet alleen aan de bal... In de slotfase, maar ook op de veilige helft van de tegenstander. En zo heeft het er dan toch alle schijn van dat PSV deze wedstrijd naar zich toe gaat trekken. Mertens nog een keer het straf binnen, Van de Velden moet ingrijpen. En dat betekent dat PSV nog een hoekschop versiert ook. En eigenlijk iedereen in Eindhoven nu wel voelt dat de halve finale binnen bereiken is. Daar staan dus Heerenveen, AZ en Heracles ook. Allemaal ploegen trouwens die uh, iets met Gert-Jan Verbeek hebben of hadden. Dat gaat voor PSV of NEC niet gelden. Maar normaal gesproken omdat de hoekschop nog altijd niet genomen is. Terwijl PSV dus de vierde ploeg zijn die zich voor de halve finale van de Nederlandse beker gaat melden. De tijd zit erop. De extra tijd zit er officieel op. Mertens gaat nog een hoekschop nemen. Doet dat kort. Doet dat naar Lens. Scheidsrechter uh, zegt Makkelie. We kunnen inpakken. En uh, dat doet iedereen graag. Want het was fris in uh, Eindhoven. PSV meldt zich. Met de laatste vier van de beker door NEC met 3-2 te verstaan. Straks uh, is de loting. Ik heb geen idee of we dat nog halen voor 11 uur. Maar zou dat zo zijn, dan hoort u het van ons. Maar ik hoor zojuist in mijn oor heel vriendelijk roepen door uh, Pim van Bosch, de Bos, uh, de eindredacteur, dat het uh, niet gaat plaatsvinden. Dus hij zegt, uh, wil je nu iets vertellen over Brian Megens? Natuurlijk. Van dikke darten tot broodmagere wielrennen. Brian Megens was vier jaar geleden nog trainingsmaatje van wereldkampioen Jelle Klaassen. Hij stond toen 180's te gooien tegen de wereld op. Nu rijdt hij als wielrenner in de opleidingsploeg van Rabobank. Steven Dalebout ging bij Brian Megens langs, thuis in Os. Niet om te wielrennen, maar voor een potje darts. Magere, magere opening. <laughs> Hoe zwaar was je? 91 kilo. Dus uh, ja, dan zijn er... Uh, nou, op 64 zijn er toch 17... Uh, 17 27 meer dan, uh, dan, uh, dan nu. Er zijn er maar 17. Ik zit in ieder geval in de buurt van de 20. Maar... <laughs> ja, eten was. Uh, ik hield altijd al van eten, nu nog steeds. Alleen uh, nu hou ik van gezond eten. En toen hield ik van uh, heel veel gefrituurd eten. Al dan een snackbar? Ja, daar was wel. Uh, ja, Ik kom vaak in de kroeg. Of uh, ja, daar is niet, uh, niet gezondse eten te, te krijgen. Dus uh, dan wordt het vaak een frietje, frikandelletje. Bitterballen. Bitterballen, koketje. Dus... <laughs> Mexicano. Mexicano, dat was een van mijn uh, dat was toch wel een favorietje, ja. beetje Mayo erbij. Joppie Saus, hier ook, uh, hier ook, uh, hier ook zeker bekend, maar. Uh, ja, jij was echt zo'n fattige zo figuur. Ja, zeker. De, de, naarmate de jaren verstreken en ik ja, van voetbal stopte en uh, alleen nog maar ging dachten, nou, goed die langzaam dicht. Je hebt geen beweging. Goed, ik sta nu op uh, 2,51. Het moment was vooral toen ik uh, op de middelbare school zat zaten de biologielokalen, niet mijn favoriete vak overigens, zaten op de hoogste verdieping. Er waren vijf trappen. En als ik boven kwam met je rugzak vol boeken, dan uh, was ik gewoon echt buiten adem. En ja, toen ging ik op een gegeven moment wel doordringen van dit uh, niet zoals het moet zijn. Oh. Ja, dan Kijk, wat is dit? Dat is 180. Kijk maar, is goed. Oh, oh shit. Goed, je hebt meteen bewezen dat je een goede darter was. Ja, blijkbaar wel. Ik euh, verbaas mezelf ook een beetje. 180? Wat ja. was de laatste keer dat je dat gegooid hebt? Ja, dat is toch wel, ik denk, drie, vier jaar geleden. Ah, zeker. Nou, ik geef de moed bijna op. Ik slaap uh, 2-11, en jij op? Uh, 59. Nou, dus je kan het bijna uitwachten. Nou, ik ga je toch nog even proberen te verslaan. Jelle Klaassen, die uh, wereldkampioen is geworden in 2006. Heb ik mee, mee heel veel mee getraind. Michael van Gerwen heb ik bij in de regioselectie gezeten. Waarmee ik ook Nederlands kampioen ben geworden. En met die jongens train ik altijd in de kroeg. En hadden we ook dezelfde sponsor. En ja, hun carrière ging opwaarts. En bij mij ging het neerwaarts. En ik heb uiteindelijk de pijltjes aan de wil gehangen. 19. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. <laughs> ik viel niet tegen moet ik zeggen. En toen ik 18 was, toen uh, heb ik bes besloten om via Marktplaats een fietsje te kopen. Want ik vond wielrennen altijd al heel mooi. En ik denk, ja, ik ben 18, ik moet nu echt beginnen. Wil ik er nog, uh, nog iets serieus uit kunnen halen? Ik ben uh, eerst als amateur A een jaartje begonnen. Om uh, een beetje de koers te leren, dat zijn de liefhebbers. Toen ben ik overgestapt naar de waterrenner als beloftenrenner, dat is een club. Daar reed ik uh, in Limburg, uh, in een goede klassieker. Waardoor ik opviel bij de... de vloegleiding van Piels en uh, die hebben me benaderd en dat is rondgekomen. Daar heb ik nou uh, vorig seizoen voor gereden. En uh, daar reed ik eigenlijk, uh, ja, heb ik mezelf goed genoeg, te la ge ge goed genoeg laten zien... om uh, een plekje bij de Rabo-opleidingsploeg af te dwingen. En ja, dan rij je natuurlijk ook al af en toe langs een, uh, langs een snackbar. Ja, klopt. En dan uh, kijk ik nog eventjes naar binnen... en dan fiets ik weer vrolijk verder. Je denkt nooit van nou... Eentje kan wel, één kroket. Nee, ik heb uh, sindsdien ook eigenlijk, sinds ik uh, gezond ben gaan eten, geen friet meer op. Ik heb er, geen, uh, ik heb er ook voor mezelf geen behoefte meer aan. Ik, ik leg het me niet op dat ik het niet mag, maar ik heb er gewoon geen trek meer in. Dus ja, dan hoeft het niet. Schoenen aan. Hoe zie jij de toekomst? Want het is natuurlijk um, ja, op zich wel raar, want langs de lijn, wij, NOS Radio 1, zouden niet bij jou langskomen zijn als je niet ooit heel hoog gedart had. Uh, maar ja, aan de andere kant, je zit nu gewoon weer uh, eigenlijk onderaan. Hè? Maar je wil naar de top. Hoe ga je dat? Hoe zie je dat voor je? Ja, ik. Uh, ten eerste, zoals ik net aangaf. Denk ik dat dit, dit uh, jaar. Dit jaar wordt sowieso belangrijk. Omdat ik voor het eerst echt heel veel koersen ga rijden. die mij liggen als klimmer. Vorig jaar heb ik uh, vooral heel veel vlakke koersen gereden. en een aantal. Uh, ja, bergetappes mogen, mogen meemaken. En ja, dan zal ik zien hoe ik mezelf ga ontwikkelen. En ik hoop gewoon uh, in die. Uh, en in de klimwedstrijden mezelf van voren te laten zien. En uh, te laten zien dat ik uh, hopelijk dat ik goed genoeg ben voor, uh, voor een uh, stapje verder weer. En om tussen de echte, uh, echte mannen te gaan rijden. Van de 180 vastgeklikt in de pedalen Brian Megens. Op weg, op weg naar de top, hè? want dat is, dat is wat jij wil halen. Letterlijk en figuurlijk. Daar ga ik heel hard mijn best voor doen. Dus er is nog hoop voor dikke mensen die alleen maar op een dartboord gooien. dat je ooit nog een keer een echt heel erg sportief kan worden. Gaan we eens gaan kijken hoe het bij Taekwondo is. Tommy Molet. Ooit gehoord van Tommy Molet? Waarschijnlijk niet. En dat is ook niet zo gek. Want Tommy beoefent een kleine sport in Nederland: Taekwondo. Toch gaan we deze 32-jarige Tilburger terugzien op de Olympische Spelen. Tommy Molet kwalificeerde zich afgelopen weekend tijdens een toernooi in Rusland. Met het Olympisch startbewijs op zak meldde hij zich weer in de trainingshal. En raad eens wie die tegenkomt: Edwin Cornelis. Het is koud, dus we gaan beginnen met de warming up. Loop pas, kom uit. En daar begint de training in een klein zaaltje met een groep van zo'n 20 dames en heren. Ze doen de warming up en dat gaat gelijk op fanatiek. De trainer geeft instructies. En die worden dan weer beantwoord met een kreet vanuit de groep. En aan de muren naar viertje waarop staat waarom wij hier zijn... Tommy Mollet naar Olympische Spelen. Uh, voor wie het nog niet uh, wist... Uh, ja, Tommy heeft eindelijk uh, zijn ticket uh, te pakken voor uh, Londen. Ja, Tommy, want het was uh, een belangrijk moment natuurlijk voor jou. Afgelopen weekend in Rusland, Olympisch kwalificatietoernooi. Je moest een medaille winnen om uh, naar de Spelen te mogen. En toen moest je al meteen tegen een oud-wereldkampioen. Ja, dat was een lekkere loting inderdaad. Een jongen uh, die is... Uh... Die heb ik al drie keer, of twee keer eerder getroffen. Een goede speler, euh, nooit eerder van gewonnen. En inderdaad een oud-wereldkampioen. Je versloeg hem, die oud-wereldkampioen. Uh, en daarmee had je gelijk al een hele belangrijke concurrent verslagen natuurlijk. Daarbij doen we natuurlijk wel het gevaar op. dat dus je denkt, ik ben er al. Maar je moet nog twee partijen meer winnen om in die finale te komen. Je kwam in de halve finale terecht. Je won hem. Daarmee was je doel bereikt. En wat dacht jij toen? Ja, daar was ik heel blij mee. Maar als ik eerlijk ben... Um... Had Ik geen euforisch gevoel, dat heb ik bij een aantal andere spelers wel gezien. Had ik misschien ook wel verwacht dat ik dat zou hebben. Ik had het gevoel, oké, okay, er is weer een tussentapje bereikt, maar het einddoel is er nog niet. En het einddoel is Olympisch Goud in Londen. En kijk, daarna is het tijd om een feestje te vieren. Maar ik heb nu nog niet het idee van dat, dat ik er ben. Dit is weer een tussentap uh, op weg naar mijn einddoel. En dan het vervolg van de training... De taekwondoka's lopen nog steeds achter elkaar aan en voor de spiegel maken ze een trappende beweging. De een doet dat zwijgend, maar de meeste slaken een kreet. Wat is de schoonheid van taekwondo voor jou? Um, het specifieke aan taekwondo en voor mij ook de schoonheid zijn de traptechnieken. Um, als klein kind was ik altijd het al lief liefhebber van kung fu films, met name van Bruce Lee... En die was een tijd ook ver vooruit met zijn traptechnieken. En voor alle vechtsporten die er zijn is taekwondo ja, de ultieme vechtsport wat betreft trappen. Het is niet zozeer de meest effectieve vechtsport als je kijkt naar het uitschakelen van de tegenstander. Maar de schoonheid zit hem juist in de complexiteit van de bewegingen. Je bent eigenlijk continu aan het draaien, je staat op één been. En ook dan moet je je balans in te houden en nog een goede techniek kunnen uitvoeren. En, en dat is de complexiteit en tegelijkertijd voor mij ook de schoonheid. En dan gaan we echt van start met de training. Eén tegen één, sparren... De ene tijd Met de stootkussens in de handen. En de ander mag zich uitleven. Taekwondo is jouw passie. Hè? Je bent 32 jaar, al lang met die sport bezig. Had je ooit verwacht dat je juist op deze leeftijd... Eh, eigenlijk een oud-gediende zou kwalificeren voor de Spelen? Ik had überhaupt niet gedacht op deze leeftijd nog bezig te zijn. Ik... Uh... Als je jonger bent hou je er niet zo heel veel mee bezig, maar toen ik wat ouder werd, zo midden jaren 20, had ik wel voor mijn gevoel zoiets van ja, tegen de 30, dan is het mooi geweest. Dus um, dat ik nu nog bezig ben en me dan zelf nog kwalificeer voor de Spelen, dat is ook voor mij een verrassing. Drie jaar, vier jaar geleden inmiddels in Beijing heb ik een keuze gemaakt om nog uh, alles ervoor te geven om me te kwalificeren voor de Spelen. Door de jaren heen heb ik al veel teleurstellingen meegemaakt, is dus het vaak niet gelukt... En al die ervaring heb ik meegenomen en gebundeld en uh, ja, wat meer mijn eigen plan getrokken. En in combinatie met een, met een bondscoach die weer terug, terug is gekomen waar ik in het verleden heel succesvol mee was, heeft het nu geleid tot dit succes. Oké, okay, gaan we wegen. Spring 1 met dubbel. En dus zal ook jij, Tommy, nog veel in die trainingszaal te vinden zijn de komende maanden richting Londen. En je bent uitgesproken hè? Je gaat voor goud? Ja, precies. Ik denk uh, dat geldt voor elk toernooi waar ik aan meedoe, je uh, uh, wil, wil winnen als topsporter en ook op de Olympische Spelen. En als je voor minder gaat, dan zul je ook minder krijgen. Hoe belangrijk is dat, dat zelfbewustzijn van het kan? Ja, dat is uh, in mijn ogen essentieel. Als je uh, niet de volle overtuiging hebt dat je het kan, dan zul je het ook nooit doen. Um, als, je, als ik al niet in mezelf geloof, waarom zou de rest van de wereld het dan doen? De enige vraag die nog rest... Wat roepen ze nou toch steeds tijdens die training? Um, ze roepen geen specifiek woord. Ze maken een schreeuw, een kiap in het Koreaans. En dat is puur om jezelf uit te drukken. Het is aan de ene kant een stukje om je tegenstander te imponeren. Um, ja, daarbij is ook een, een uiting van je explosieve kracht. Zoals je dat ook bijvoorbeeld ziet in het tennis of uh, in een speerwerp of kogelstoten. Daarbij gebruiken ze dat ook. Goed. Goed. Voor dank. Gisteren was het allemaal heel erg misgegaan in Egypte... bij hevige voetbalrellen die gisteren plaatsvonden in Port Said... waren ook twee spelers betrokken die bij Feyenoord gespeeld hebben... voor alle duidelijkheid. Meer dan 70 doden, meer dan honderden gewonden. En die twee spelers waren Sheriff Ekrami en Hossam Ghali. Fans en spelers van hun ploeg, Al-Ali, werden gisteren belaagd... door fans van tegenstander Al-Masri. Kort na de rellen ging het gerucht dat een van de beide spelers... zou zijn overleden, maar dat bleek, godzijdank, niet het geval... Beide spelers zijn nog te geëmotioneerd om te reageren op de gebeurtenissen. En hun zaakwaarnemer, Tom Polter, heeft veel contact met ze, met ze en die kan wel het een en ander vertellen. Goedenavond, Tom. Goedenavond, uh, Jack. Uh, vertel even hoe het uh, met die spelers is en hoe het er überhaupt is bij die club. Nou, op dit moment is het met de spelers, is, uh, is alles in orde. Uh, zijn natuurlijk uh, emotioneel ontzettend aangeslagen. Maar lichamelijk en geestelijk, dus zeg maar, is, uh, is wat dat betreft uh, alles met uh, de beide spelers uh, in orde. Uh, wat de club betreft uh, is het zo dat men. Uh, en dat is vanuit Bondswegen beslist dat de totale competitie is, uh, is afgezegd. Dus men, uh, men speelt de rest van de competitie wordt er niet meer gespeeld. Dat betekent dus dat de spelers tot uh, minimaal juni-juli uh, niet meer op een veld zullen verschijnen. Of, uh, of wedstrijden in competitieverband zullen, zullen gaan spelen. Dat is, uh, dat is op dit moment de beslissing die genomen is. En door het parlement is vandaag beslist dat uh, het hele bestuur van de voetbalbond uh, moet opstappen. Uh, uh, verschijnen er zo langzamerhand ook publicaties... dat het er niet alleen ging over rivaliteit tussen uh, twee voetbalverenigingen... maar dat er ook zeg maar, een politieke grondslag aan het geheel uh, uh, is. Dus dat er, dat er meer is gebeurd, ook met de hele revolutie in Egypte... van vrij uh, recente datum. Nou, die mening, die mening uh, overheerst dus. Or, omdat het, uh, ja, het is allemaal niet normaal verlopen. Punt 1. Uh, Al-Masri... Normaal gesproken dus zeg maar, uh, hadden ze geen enkele schijn van kans... om die wedstrijd te winnen tegen Ali. Die winnen ze dus met 3-1. Dan zou je zeggen, dan zijn die supporters door het dolle heen... en gaan feestvreugde uh, op het veld uh, verspreiden. En dan ga je dus niet dus zeg maar, een matpartij beginnen. Daarbij komt dat zelfs al in de rust... zijn er al personen het veld opgekomen... en zijn dus met vriendelijke hand... toen door de ordebewakers CQ-politie van het veld weer afgehaald... en keurig netjes op de tribune gezet. Daarom... Daarom uh, begrijpt men al niet dat uh, de sfeer zo gespannen was. dat men daar niks aan heeft gedaan. en niet beter uh, heeft in de gaten gehouden. wat er eventueel zou gaan gebeuren. Dus men is absoluut ervan overtuigd. dat het inderdaad met de politiek te maken heeft. Dat komt vooral. Je moet uh, verstaan dat Al-Ali. is een club van het volk. Uh, wat Feyenoord betekent in Nederland. is Ali in Egypte. Daarbij komt ook nog dat als het ware. 75% van de Egyptische bevolking is een supporter van, van, van Ali. Nou, dat zijn ook de mensen, dus het volk... Ja. dat is ook het publiek geweest wat op dat trageerplein heeft gestaan... om dus te ageren tegen Mubarak. Nou, dat is volgens velen de reden dat de politiek, de militairen, uh, dit hebben aangegrepen... Om uh, dit uh, tentoon te spreiden, om op dit uh, punt het volk CQ al-Ali een lesje te leren wat ze, wat ze gedaan uh, yes. zouden hebben met, uh, met, met hun demonstraties op het, uh, op het plein in, uh, in Cairo. Dan nog even over de ex vijandorders Ekrami moest van de andere kant van het veld komen, heeft op het veld doden zien liggen ja, Ekrami was degene dus zeg maar die het verste weg was van van van de kleedkamers. dus hij heeft inderdaad op het veld dus zeg maar mensen, dus uh... Uh, op het veld gezien die, die doden die overleden waren. Dus zeg maar, ook in de kleedkamer zijn er dus nog uh, uh, mensen overleden, wat niets met de club te maken heeft. Dat waren supporters die hun, hun uh, leven wilden redden door, door iedere opening die ze maar konden vinden om naar binnen te gaan. Maar de spelers op zich ja, buiten wat, wat, uh, wat, wat lichamelijke klappen en, en, en dat soort dingen, hebben ze verder dus zeg maar, geen van de spelers blijvend letsel overgehouden of uh, eventueel in gevaar geweest. Alleen is het inderdaad elke Okami, dus zeg maar is degene geweest die zich echt een weg heeft moeten boksen als het ware naar, naar de kleedkamer. En de andere spelers waren vrij snel, dus het veld af. Ja, en uh, en Galli had, hadden... was uh, gelukkig, hè? want die had, die had al rood in de 80ste minuut gekregen. Gali had in de 79 e minuut rood gekregen. En die, dan is het al, want kijk, normaal is er al een gespannen veertje uh, in een wedstrijd Masri-Ali. Dat is altijd al geweest. Dan zijn ze een beetje onvriendelijk tegen elkaar. Maar dus uit veiligheidsoogpunt worden dan de spelers van zichzelf al bij elkaar gehouden. Dus Galli had de marzel, dus dat hij dus al een rode kaart had gekregen. En dat hij al dicht bij de spelers was. En uh, vandaar dus, zeg maar, dat wat hem betreft dus zeg maar, helemaal niks, uh, niks gebeurd is. Alhoewel hij wel moest, uh, moest rennen voor zijn leven in ieder geval. Je zei dus uh, eerder, de competitie is helemaal stilgelegd. Dus juni, juli is er geen voetbal. Wat betekent het voor die voetballers? Nou ja, dat betekent natuurlijk heel veel. Want je, je gaat dadelijk ook beginnen dus met de voorbereiding, ook voor Egypte. Met de kwalificatie voor de WK. Dus het is natuurlijk, uh, het is natuurlijk in wezen krank, krankzinnig dat die jongens helemaal niks kunnen doen. Dus... Uh, maar men gaat dus nu proberen om eventueel dus wedstrijden te organiseren met omliggende landen. En dan denken we dus uh, bij wijze van spreken aan, aan uh, Dubai, Abu Dhabi, uh, Qatar, om daar eventueel dus iets op te posen. Maar goed, het is zo kort dag dat men daar, dat, uh, er is nog niets uitgewerkt, maar men moet op een of andere manier, want ja god, de spelers liggen allemaal onder contract, dus men moet toch wel iets gaan doen. Dus wil je niet, uh, vooral met je interlandverplichtingen niet uh, in gevaar komen. Ja, dankjewel uh, voor uh, jouw toelichting op datgene wat er uh, afschuwelijk misging in Egypte. We gaan uh, een schakeling maken naar Eindhoven, PSV NEC. Daar staat Rob Fleur met Kevin Strootman. Hallo? Rob Fleur. Rob Fleur, je bent... Heel, dus, dan, uh, dan wordt het nog lastig en de uh, tegenstander krijgt er altijd nog een kans of mogelijkheid. En die waren er ook, maar gelukkig zijn we door naar de halve finale. Maar je hoort toch veel eerder af moeten maken in de tweede helft... Ja klopt maar, ik denk in de eerste helft, als je 3-1 voor staat, dan mag je geen doepen meer weggeven. En, uh, zeker in de thuisstrijd twee doepen tegen, dat mag niet. En, uh, ja, op de, in de tweede helft heb je ook genoeg mogelijkheden om te scoren en dan, dan gebeurt dat niet, dat is jammer. Vroeger toen weet je de angst erin, dat je die, die kansen niet benutten? Nee, dat niet, alleen uh, het maakt, uh, je, je kan het jezelf een stuk makkelijker maken als je wel gewoon 2-2 voor staat. Maar... Uh, Nee, angst niet. Alleen, ja, je weet dat tegenstander altijd nog een kans krijgt. En die kan zomaar erin vallen. En uh, gelukkig is dat niet gebeurd. Waren jullie een beetje te nonchalant? Te nonchalant? Nou, dat weet ik niet. Maar een aantal afspraken werden niet nagekomen. En dan wordt het lastig. We moeten ook gewoon, uh, kijk, we hebben een goed elftal. Maar als we niet, als we niet allemaal 100% ervoor gaan, dan in ieder geval net niet de dingen doen die gevraagd worden. Dan zijn we ook gewoon kwetsbaar. En dat zie je in zo'n wedstrijd. En dat, ja, dat mag niet gebeuren. Jullie beginnen makkelijk, hij komt voor, dan is er niks aan de hand. maakt de tegenstander gelijk, nu is het 3-1 en is er nog, wat is het, 10 seconden te spelen? Ja, daarom en, uh, ja. we gaven wel aan dat, het, uh, ja, dat we bezig moesten houden en uh, ja, toen verloor ik de bal en daar kwam een vrije trap uit, maar als we daarna nou gewoon goed staan, ja, dan mag dat niet gebeuren en uh, ja, in de Europese wedstrijd dan is, kan dat fataal worden en uh, gelukkig is dat vandaag niet gebeurd. En dan gaan we even naar de tweede helft. Al voorbij de keeper, uh, net niet, 3 uh, tegen 1 situaties, ja. van PSV, wat nou dat hij erin gaat. Ja, klopt. Kijk, je en, ziet, en dan ga je ook lekker makkelijk voetballen. Daarom, kijk, je ziet dat we genoeg kans creëren, maar dan, op zo'n moment dan moeten ze er gewoon in. En uh, Kijk, als je 4-0 voor staat, dan gaan die goals wat makkelijker. Maar uh, ja, nu, ik weet niet, misschien, misschien wat te makkelijk gedacht. En, uh, of misschien wat vermoeidheid, dat weet ik niet bij de spelers. Maar je, je kan het jezelf een stuk makkelijker maken. Maar hè, wat ik zeg, we zijn blij dat we doorzetten. door zijn. Goed, uh, al dus Rob Fleur uh, in gesprek met Kevin Stootman uh, die uh, tot morgenochtend denk ik doorpraat in Eindhoven. Onze tijd zit erop bij Langs de Lijn voor deze avond. Directer is het ogen op morgen, presentator Chris Keijne, Wij uh, ontmoeten elkaar volgende week donderdag weer. Maar eerst natuurlijk zondagavond bij Studio Voetbal. Dag en tot ziens. Boeken.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 En dat is dat over vijf jaar, tien jaar de boekenwereld... totaal anders eruit zal zien. Volg schrijver en radiomaker Jeroen van Bergijk in zijn zoektocht naar de opkomst van het e-boek... De gevolgen voor boekwinkels, uitgeverijen en schrijvers. Moet ik de vraag beantwoorden wat er met schrijvers gaat gebeuren? Zondagavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. De laatste bladzijde... Radio 1. Het nieuws van alle kanten.